8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Kamer wil uitleg van Hillen over marinekwestie. Woonbond krijgt veel klachten over sociale huurnorm. En NAVO controleert luchtruim van Libië.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 De Woonbond heeft de afgelopen maanden veel klachten gekregen van woningzoekenden die geen huis meer kunnen huren. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor de meeste koophuizen of huurwoningen in de vrije sector. Door Europese regelgeving moeten woningcorporaties sinds januari 90% van hun woningen verhuren aan mensen die minder verdienen dan 33.500 euro. Vooral in de grote steden is er weinig aanbod. De Woonbond vindt dat de inkomensgrens moet worden verhoogd... zodat meer mensen met een middeninkomen een huis kunnen huren. Rotterdam wil het mogelijk maken dat huisjesmelkers... een verhuurverbod opgelegd krijgen. Dat is een van de maatregelen waarmee wethouder Karakous criminele verhuurders wil aanpakken. Hij heeft erover een brief geschreven aan de minister... omdat de wet moet worden gewijzigd. Karakous wil nieuwe regels opstellen... om overbewoning en hennepteel tegen te gaan... Verhuurders die zich daar niet aan houden... moeten via een rechterlijke machtiging verplicht worden hun pand te verkopen. Ook de banken moeten kritischer zijn op huisjesmelkers. Karakous vindt dat ze sneller de hypotheek van een verhuurder moeten intrekken. Vorig jaar deden de banken dat bij een derde van de criminele verhuurders. En de Rotterdamse wethouder vindt dat veel te weinig.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie vanwege Carnaval in het zuiden van het Is het een beduinde, beduidend, beduidend midden-drukke ochtendspits. Totaal 94 kilometer. De normale spits zou zo'n 200 kilometer moeten melden. Um, niet zo gek veel bijzonderheden. Alleen de A5 hoofddoorplichting Haarlem is afgesloten. Tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp. Vanmorgen is daar een busje met de aanhanger over de kop gegaan. Al het verkeer wordt daar omgeleid via de Batuwe Dorp. Daardoor is het extra druk op de A4 naar Amsterdam. Daar staat dus het Ringvat Aqueduct en de Nieuwe Meer 12 kilometer.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 Goedemorgen minister Hille van Defensie heeft een probleem. Hij heeft de Kamer niet goed geïnformeerd en op zijn beurt was hij ook niet goed geïnformeerd en nu is iedereen ontstemd. Ook de Defensiebonden die reageren zo op de misstanden bij een marineonderdeel in Den Helden. Maar is naar Libië, dat lijkt regelrecht af te stevenen op een burgeroorlog. Obama, president van Amerika, waarschuwt Gaddafi dat zijn land en zijn NAVO-bondgenoten zinnen op een militair antwoord op het geweld in Libië. Gisteren werden weer tal van militaire luchtaanvallen uitgevoerd op opstandelingen, vooral in de havenstad Raslanouf. Uh, in de meantime, we've got NATO as we speak consult, uh, consulting in Brussels around a wide range of potential uh, options, uh, including potential military options. Uh, in Brussel wordt dus nu overlegd over die mogelijke militaire maatregelen. Al dus president Obama. Nou, we praten met onze correspondent in Brussel, Paul Snijder. Paul, uh, dat is toch een lichte verandering van toon. Je mag wel zeggen vrij stevige taal van de Amerikaanse president. Staat daar echt iets te gebeuren? Nou, je moet een goed onderscheid maken dat de NAVO zowel een politieke als een militaire organisatie is. Als je kijkt naar de politieke kant van de NAVO, dan moet je constateren dat ze alleen maar iets kunnen doen als ze een mandaat krijgen van de Verenigde Naties. En tot op dit moment ligt er geen veiligheidsraadsresolutie die zegt van er mag geweld gebruikt worden in Libië, dus kan de NAVO niks doen. Aan de andere kant is het dus een militaire organisatie, een militaire organisatie die nadenkt over wat er allemaal gebeurt op de grond, wat, wat, wat, wat, wat, voor, wat, wat voor militaire acties worden door Kadhaf ondernomen en maken ze plannen van ja, wat zouden we daartegen kunnen doen. De NAVO is een wezen, een soort van gereedschapskist waar je ja, ook voorzichtig mee kan rommelen om indruk om, uh, op Gaddafi te maken van uh, dat zouden wij allemaal kunnen doen en Obama deed niks anders dan te zeggen van de NAVO denkt en kan. Mm, maar begrijpen wij nou goed Paul dat dat gerommel in die gereedschapskist vooral een initiatief is van Amerika? Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Uh, de Amerikanen hebben natuurlijk zelf ook <coughs> hun eigen middelen... om te zien wat er gebeurt in, uh, in, in, in Libië. Maar ze willen graag ook de, de Europeanen opstoken... om zeg maar, ook in actie te komen en op die manier de NAVO gebruiken... als, als organisatie om uh, militair in, in, in werking te treden. Kijk, de NAVO is natuurlijk het enige, enige forum... waarin Europa en, en Amerika met elkaar praten. En de Amerikanen zouden misschien verder willen gaan dan op dit moment en moeten de Europeanen meekrijgen. Nou, en daar wordt de NAVO nu voor gebruikt. En aanstaande donderdag is er een, een bijeenkomst van de defensieministers... die gewoon uh, regulier gepland was. Maar daar kunnen ze echt zaken doen van... laten we dit gebeuren of uh, gaan we in actie treden. Met allemaal daarachter de hoop van dat het allemaal niet nodig is... dat zelf denkt van... ja, kijk, als de wereld tegen mij is, dan trek ik zelf aan het kortste eind. Het klinkt toch allemaal niet, Paul, alsof ze grote haast hebben. Zo'n no-fly-zone, als je die wil instellen, moet je wel opschieten... want anders hoeft het niet meer. Nou ja, dat is een beetje het probleem. Uh, je kan perfect vanuit de lucht zien welke vliegbewegingen er boven Libië zijn. Dat kan je met, met radar toestellen, kan je dat constateren. Uh, en dan kan je dat, als je, als je wil, dat onderscheppen. Maar er wordt vooral gebruik gemaakt van helikopters. En, en als je dan weer de militaire techniek bekijkt... dan zie je dat helikopters een stuk moeilijker zijn te detecteren dan, dan uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, gevechtsvliegtuigen die op veel hoge, grotere hoogte vliegen. Dus in die zin is een no-fly zone interessant en, en misschien wel... De Moeite waard. Ook als politiek pressiemiddel interessant om in te stellen, maar er wordt vooral op dit moment gebruik gemaakt van helikopters. En Dan heb je niet zoveel aan een no-fly zone. Die kunnen makkelijk onder een radar blijven vliegen. Onze correspondent in Brussel, Paul Snijder, hoort u. Zo misstanden bij de marine brengen minister Hill in het nauw Marcel zei het al even. Hij wist namelijk van niets en moest het lezen in de krant. Waren de vakbonden op de hoogte? Dat gaan we ze zo vragen. Is naar John Sohoka voor de verkeersinformatie, John. Ja, het is beduidend minder druk weg. 112 kilometer verdeeld over 29 files. Een paar bijzonderheden de A5 bijvoorbeeld, hoofdhoop richting Haarlem, is afgesloten. Tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp. Vanmorgen vroeger is daar een busje met de aanhanger over de kop gegaan. En al het verkeer wordt er omgeleid via Batuverdorp. Daardoor is het extra druk op de A4 naar Amsterdam. Daar staat tussen Hoofdhoop en Kloppen 3 weer 12 kilometer. En nog een ongeluk op de A20 in de richting Gouden. Dat is gebeurd bij Vaardingen West. Daar staat inmiddels een vierde van drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, minister Hille van Defensie heeft een probleem. En ook heel wat uit te leggen, vindt de Tweede Kamer. Waarom zei hij namelijk eerst niets te weten van misstanden bij de marine in Den Helder? Zoals diefstal, te hoge beloningen en gerommel met declaraties. En waarom doet Hille nu ineens aangifte en laat hij de koninklijke Maréchaussee onderzoek doen? De Tweede Kamer wil opheldering. De Tweede Kamer snapt er helemaal niets van. Waarom zei minister Hille van Defensie... eerst dat er bij de marine in Den Helden niets aan de hand was... en grijpt hij nu hard in? Jasper van Dijk van de SP. Nou, Ik ben hoogst verontwaardigd. Uh, in februari vroeg ik aan de minister van Defensie... Uh, of hij op de hoogte was van misstanden... Uh, binnen zijn uh, departement, binnen Defensie. En uh, toen zei hij nee, uh, er is niks aan de hand, uh, alles gaat goed... En nu blijkt door een artikel in de Volkskrant... dat er wel degelijk sprake is van misstanden, intimidatie, verrijking, et cetera. Dus blijkbaar is de minister niet goed op de hoogte gesteld door zijn eigen mensen. En dat vind ik nogal een ernstige zaak. Is hij voorgelogen? Dat, dat weet ik niet. Uh, hij heeft in februari tegen mij gezegd... dat er geen misstanden waren op, uh, binnen Defensie. En uh, nu blijkt dat dat wel het geval is. Minister... Ja, Wat vindt u het ergste?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 de Kamer onvolledig en onjuist geïnformeerd. Angelien IJsink van de Partij van de Arbeid. Nou, ik, ik, ik ben enorm verbaasd dat de minister dus de krant nodig heeft... de volkskrant van zaterdag nodig heeft... om te horen hoe het in zijn organisatie gaat. En daar waar de Partij van de Arbeid al keer op keer... de minister geweest gewezen heeft op wantoestanden in zijn eigen organisatie... zei de minister eerder... nee hoor, er is niks aan de hand, ik heb navraag gedaan... en het komt allemaal goed.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 Vandaag notabene pas melding is gedaan bij de Koninklijke Majusé. Dus aangifte gedaan. Vandaag. Een onderzoek van september vorig jaar. Dus waar de Kamer, waar de Partij van de Arbeid in oktober, november hierom vroeg, was er niks aan de hand. Nu in één keer vandaag twee aangiften. Er blijkt nog iets onbekends te zijn. En ook vandaag is iemand op nonactief actief gesteld. Hele moet schoonschip maken. Hele moet schoon schip maken, want anders zou ik zeggen... is het vertrouwen in zijn organisatie en in hem gewoon heel, heel moeizaam. Ja, is dat dan weg? Ik zeg, dat is heel moeizaam. Regels worden niet nageleefd. En dat kan niet in een organisatie als Defensie waar hiërarchie heerst... waar in feite constant afspraken zijn, waar er gehouden moet worden. Anders kun je een organisatie als Defensie niet runnen. Ook de VVD en de PVV zijn geschokt en spreken van een doofpot. Er moet keihard worden ingegrepen. Minister Hille heeft dus heel wat uit te leggen. Ja, we hebben hier die brief van minister Hille aan de Tweede Kamer. En dat ligt er niet om, hoor. Wat er mis was bij dat bedrijfsonderbeeld binnen Defensie... dat zich bezighoudt met het ontwerpen van software... en wapensystemen leidinggevende gaven zichzelf te veel vrij. Uh, te veel spullen, te veel geld. Ook zijn er ondergeschikte, onder druk gezet. Um, nou, en omdat sommige gepleegde feiten misschien wel strafbaar zijn... heeft het ministerie aangifte gedaan. U hoorde dat. Jean Deby, voorzitter van de militaire vakbond, VBMNOV. nov Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is eigenlijk eh, erg? We dat de verschillende Kamerleden zich ook afvragen hè, in de bijdrage. Het feit dat de minister het niet wist of het feit dat die feiten gepleegd zijn. Uh, nou ja, het belangrijkste is natuurlijk het feit dat die feiten gepleegd zijn. En uh, de vervolgstap de is natuurlijk... op welke wijze breng je het dan uh, ter kennis van uh, de minister. Mm -hmm. En ik moet constateren uh, dat de feiten ernstig zijn... dat er onvoldoende uh, notie is geweest om snel en adequaat te reageren... Uh, naar aanleiding van die misstanden die geconstateerd zijn. En dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Te meer uh, dat in 2006 uh, de commissie staal onderzoek heeft gedaan... naar ongewenst uh, gedrag. En de commissie toen heeft... Uh, uh, geconcludeerd en is dus door de minister overgenomen ...dat het uh, Defensie gewoon een hoger ambitieniveau moet nastreven... ...bij de bestrijding van ongewenst gedrag. Uh, ja, even met u uh, even onderbreken even naar Jan Kleijan. Hij is van de militaire vakbond de ACOM. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wist u daar eigenlijk van, van wat er in Den Helder speelde? Nee, niet. Ja, ik heb het ook in de krant gelezen. Dus de minister had het ook niet via de wonden kunnen horen? Nee, nee, nee. nee, nee, Die man is gewoon afhankelijk van wat er uit zijn organisatie naar boven komt. Dus u gelooft hem wel? Wat zegt u? Dus u gelooft de minister wel? Nee, nee ja, nou, het komt wel eens vaker voor. Ik heb zelf vorige week een zaak uh, geconstateerd... waar ook zo'n uh, zo onderzoek is gepleegd ergens onder leiding van een commandant. En uh, daar heb ik gewoon uh, de verantwoordelijke operationele commandant op aangesproken... en die laat nu een extern orgaan een uh, onderzoek instellen... En dan komt dat vanzelf op een moment ook bij de minister. Maar als een commandant dat niet doet, ja, dan blijft het gewoon binnen de kamers. En dan kan die minister hoog en laag springen. Maar iedereen houdt het thuis zijn mond dicht. En die man die kan er gewoon niks aan doen. Al zou hij willen, dan kan hij het niet. Meneer Deby, eh, voorzitter van die andere militaire vakbond, Wat zegt het over eh, de bedrijfscultuur dat dit niet bij de minister terechtkomt? Nou ja, we hadden natuurlijk gehoopt met de instelling van de staat en alle maatregelen die vervolgens genomen zijn, dat de, de rapportage en de richting en de notie dat de misstanden zo snel mogelijk gemeld moeten worden, dat dat verbeterd was. Dus kennelijk is het in dit geval niet zo geweest. En dat betekent dat allerlei maatregelen dus kennelijk ja. hebben gefaald. Hoe zou u die bedrijfscultuur willen omschrijven? Nou, in ieder geval, de bedrijfscultuur als het gaat over de sectie bedrijfsvoering van de kansen is zeer ongezond te noemen. En daar moeten dus daadwerkelijk ook snel maatregelen genomen worden in de richting van de mensen die dat hebben veroorzaakt. Meneer Kleijan, neemt u dan als bond dan nog actie? Moet u misschien eens even goed in kaart brengen of er nog meer mis is bij de krijgsmacht? Nou, op het moment dat wij via onze leden. Nou, het kan zijn dat een lid gewoon het gevoel heeft dat hij in de mangel zit, omdat hij gewoon. Als klokkenluider wordt gestraft, zeg maar. Op dat moment uh, pakken wij zo'n zaak altijd op en leggen die hoog in de organisatie neer, zo nodig bij de minister. En mijn ervaring is dat het dan adequaat wordt opgepakt. Maar, maar meneer Kleijan, heeft, de... u, heeft u nou het idee dat dit structureel is bij de krijgsmacht, of niet? Uh, nou, structureel suggereert dat de hele krijgsmacht rot is. En dat is hmm. absoluut niet waar. Het gaat bepaalde keer... onderdelen dan misschien wel? Nee, het gaat Ook gewoon niet. elke keer om een commandant. Die gewoon de regels die gelden niet nakomt, en die gewoon probeert erom op kamers te houden. En daar, en, en daar zit het gewoon in. Maar er zijn heel veel commandanten. die op het moment dat ze iets constateren. gewoon uh, het Centraal Orgaan integri uh, Integriteit Defensie inschakelen. of meteen aangifte te doen bij de marechaussee. Maar is die, is die cultuur er wel dan, meneer Kleian? dat ze het misschien bij u, bij de bond. of een andere instantie aangeven. als ze zien dat er iets mis is? Of is dat toch een soort van angst? Nee, de, de klokkenluiders die worden gemangeld. en op het moment dat zo'n man het Spaans benauwd krijgt, of zo'n vrouw. Dan melden ze bij de bond en dan pakken wij dat op. En mijn ervaring tot nu toe is dat de sanctie dat daar, daar ook adequaat op pakt. Alleen voor die tijd is het natuurlijk een berg ellende. En het zijn, af en toe is dat een commandant of een leidinggevende die dat doet. Maar het is niet zo dat alle leidinggevenden daar gewoon in meewerken. Meneer Bie, hoe is het met de interne controle gesteld bij de krijgsmacht? Nou ja, die interne controle, de, daar zijn allerlei instrumenten uh, voor uh, ontwikkeld door het uh, dienstencentrum gedragswetenschappen. Maar die lijken niet te werken als je dit zo hoort. Nou ja, het uh, is in ieder geval zo dat uh, bij de kansen de uh, we moeten constateren dat het absoluut niet gewerkt heeft, dat de gedragscode niet gewerkt heeft, dat uh, de opleidingen en de trainingen van leidinggevenden op sociale aspecten en het bieden van een veilige werkomgeving niet uh, uh, gewerkt heeft. En dat uh, um, dat ook onvoldoende naar boven toe is gemeld, dat is gewoon het feit. En wat moet er concreet in deze zaak gebeuren? Nou, in ieder geval uh, moet de, de cultuur binnen deze organisatie, uh, de, de seksbedrijfvorming van Kamps, echt volledig om. En dat de mensen uh, op een veilige en uh, goede manier uh, plezierig met elkaar kunnen werken. En dan uh, moet je daar uh, heel goed uh, met de mensen spreken en de rotte appels moeten eruit. Ja, ik wou net bijna zeggen dat klinkt wat soft meer, Debbie. Meneer Kleijan, uh, wat ja. moet er wat u betreft gebeuren? Nou, ik, ik begrijp dat de leidinggevende vervangen zijn... En wat mij betreft, maar het is de verantwoordelijkheid van ook lagere commandanten en dan minister alleen. Op het moment dat er iets wordt gesignaleerd, dan denk ik dat bij Defensie niet, uh, wat veel commandanten doen, een intern onderzoek moet worden gedaan, maar dat dat direct gewoon bij een uh, centraal orgaan integriteit Defensie wordt neergelegd. Dus buiten de eigen organisatie, want vaak is het dat men het allemaal binnen kamers probeert te houden en als de verplichting ligt om het gewoon te melden. Op centraal niveau en niks intern te onderzoeken, mm -hmm. dan denk ik dat je veel ellende voorkomt. Oké, okay, buiten de organisatie. Dus Jan Kleijand van de Militaire Vakbond ACOM, bedankt. En ook Jean Deby, voorzitter van de andere Militaire Bond VBM en OV. Tien voor half negen geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Roemenen hadden er zo op gehoopt. Toelating tot het verdrag van Schengen. Daarmee zouden de grenscontroles tussen Roemenië... en de rest van de Europese Unie dan verdwijnen. En misschien nog wel belangrijker... zou Roemenië dan eindelijk volwaardig lid worden van de EU. Maar Europa besloot anders. Aan de Roemeens-Hongaarse grens wordt voorlopig nog gewoon gecontroleerd. Stationair draaiende vrachtwagens... En dit zijn niet de enigen. Er zat hier een enorme rij van tientallen trucks... te wachten voor de grenscontrole tussen Roemenië en Hongarije. Hij staat vaak wel twee, drie of zelfs vier uur te wachten aan deze grens... vertelt een van de truckers. Het zou goed zijn als Roemenië zou toetreden tot Schengen... want dan zouden we niet meer in deze helse rijen hoeven te wachten, zegt hij. Roemenië had dus eigenlijk deze maand lid moeten worden van Schengen... maar Europa heeft er onvoldoende vertrouwen in. Onvoldoende vertrouwen dat de Roemenen hun politie, hun justitie op orde hebben... en onvoldoende vertrouwen dat de corruptie voldoende wordt bestreden. Evenwijk Logistics is een transportbedrijf, een logistiek bedrijf... even buiten Boekarest een Nederlands bedrijf van oorsprong dat heel actief is in Roemenië. Ze doen internationale transport en ze moeten dus voortdurend de grenzen over. Maar verrassend genoeg vinden ze het hier niet eens zo'n probleem... dat Roemenië voorlopig geen lid wordt van het Schengengebied. Het is niet zo dat, dat het niet toetreden bij Schengen... Uh, uh, opeens een ontzettend drama is voor een transporteur... die uh, zijn vestiging heeft in Roemenië. En met name de, de roemenië uitrijdt zeg maar, voor de export naar West-Europese landen. Wij hebben dat altijd meegenomen, ook in onze, onze ja, calculaties... Ik denk niet dat het opeens een groot drama is dat, dat Roemenië er niet bij komt. In de afgelopen weken zijn er maar liefst 179 mensen gearresteerd... op verdenking van corruptie. Allemaal leden van de douane en de grenspolitie. Veel mensen beschouwden dat als een mediashow. Als een poging om Europa's troop om de mond te smeren. Maar volgens de Nederlandse transporteur... is er wel degelijk iets verbeterd in Roemenië. Als we Roemenië zien in de jaren 90 en hoe Roemenië er nu voor staat... ik denk dat het verschil van dag en nacht is. Het is een land in ontwikkeling... En ik denk dat, dat als je zou kunnen zeggen... Roemenië is een land zonder uh, uh, uh, uh, bottlenecks of zonder moeilijke hoe zal ik het zeggen, uitdagingen... dat dan de verwachtingen onrealistisch zouden kunnen zijn. Maar zo denkt natuurlijk niet iedereen erover. Volgens onderzoeksjournalist Ovidio Ohadniciaan is Roemenië corrupt van hoog tot laag omdat vrijwel alle benoemingen op politieke lees zijn geschoeid. Ze hebben alleen het derde of misschien het tweede niveau van corrupte functionarissen gearresteerd in het onderzoek, zegt Oganiziaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat alles onder het tapijt zal worden geveegd. We moeten insisteren dat uh, Roemenië moet clean. Europa moet erop blijven aandringen dat het hele systeem van politieke benoemingen... en de corruptie die daar het gevolg van is op de schop gaat, vindt de journalist. Terug aan de grens. Toetreding tot Schengen kan de chauffeurs hier niet snel genoeg gaan... al was dat alleen maar om persoonlijke redenen. Dat zou betekenen dat ik een paar uur eerder thuis ben, zegt deze trucker dat ik een paar uur langer bij mijn gezin kan doorbrengen. Maar hij zal nog even moeten wachten. Het verdrag van Schengen zit er voor de Roemenen voorlopig nog niet in. De reportage van correspondent David-Jan Godfroy. Het is bijna half negen. Je luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Iedereen heeft het erover, maar bijna niemand denkt het. E10, de nieuwe benzine met 10% plantaardige olie... die eigenlijk heel Duitsland moest gaan veroveren. Eigenlijk, want de automobilisten willen er niet aan. De minister van Economische Zaken in Duitsland roept vandaag alle betrokkenen op het matje voor een heuse benzinetop. Iedereen moet vandaag naar het ministerie. Politici, de brandstofverkopers en de autolobby. Want zelden is een idee van de overheid zo mislukt als de invoering van E10. E10 heet E10 omdat er 10% ethanol in deze benzine zit. Dat wordt gemaakt van landbouwproducten zoals graan, koolzaad of suikerbieten. Daardoor is er dus 10% minder olie nodig en dat is goed voor het milieu, zegt de regering. Daarom begonnen de tankstations ze te verkopen, maar wat zeggen de Duitse automobilisten? Als er dan wat gebeurt, dan is het groot. Hette man, doet man, macht man, ik weet het niet. Dan geeft men een moment op nummer maar. dat kan natuurlijk goed zijn. Ik neem liever het zekere voor het onzekere, zegt een oudere heer. Als het misgaat zit je met de gebakken peren. En dus denkt hij geen E10, maar de ouderwetse benzine... hoewel die intussen 8 cent per liter duurder is dan E10. Maar hij betaalt liever dat verschil, net zoals de volgende klant. Een blonde dame met een eenvoudige middenklasser. Ik me nog niet 100% zeker ben of het mijn auto vertrekt. En ik heb me nog niet zo weidzachkundig gemaakt dat ik hem vertrouw. Ook zij twijfelt of haar auto het wel aan kan. 9 op de 10 auto's kunnen dat tegen, zegt de overheid. Alleen oude modellen lopen gevaar. Maar bijna niemand durft het risico te nemen. Dat is ook niet zo gek als notabene de ADAC, de Duitse tegenhanger van de ANWB, waarschuwt voor de gruwelijke gevaren. Als er per ongeluk E10 in uw tank komt, kunt u hem beter meteen leeg laten pompen, zegt de woordvoerster. Daar sollte ik am best niet mal meer den Motor starten, sondern sofort den Pannendienst rufen oder die Werkstatt, damit dieses Benzin wieder abgepumpt wird. Denn es kann passieren, dass der Motor korrodiert, weil Aluminiumteile verbaut sind. Die Einspritzdüsen können kaputt gehen. Die Leitungen können aufschwemmen. Also im absoluten Worst Case kann das Auto sogar brennen. Deswegen. Bruist, kapotte Onderdelen en de Heilige Kuh kan zelfs in brand vliegen. Zo erg is het volgens veel Deskundigen niet. Maar Duitsers houden niet van Risiko. Ze houden trouwens wel voor het milieu, maar juist op dat punt gelooft bijna niemand dat E10 beter is omdat er minder olie in zit. Dus grote milieuorganisaties, zoals de Natuurschootsbond, hebben zich nu tegen E10 gekeerd. Tropische regenwelden, moorvlakken, weiden werden omgewandeld in akkerland. Dat had enorme klimabelastingen te volgen en ook voor de natuurschutconflicten in Europa wie in de overzee. En daarom zeggen we stop, goed gemeend is niet goed gemaakt. Steeds meer biobrandstof betekent dat je steeds meer tropisch regenwoud... en andere mooie natuur in akkers moet veranderen. Het is dus juist slecht voor het klimaat. Maar is die operatie nog te stoppen? De brandstofbranche had het hele systeem er al op ingesteld. Ouderwetse Benzine wordt moeilijker te leveren en daardoor steeds duurder. Gewone Super is er bijna niet meer. Dat alle twee, drie Tage die Tankstelle zu beliefern, müssen die Tankfahrzeuge heute teilweise dreimal am Tag kommen. Dat zijn erhebliche Kosten en erheblicher Aufwand. Zoveel veel Tankfahrzeuge stehen gar niet zur Verfügung, dat teilweise die Stationen sogar leerlaufen. Maar intussen ziet ook de branche in dat de sceptische automobilisten gewonnen hebben. De liberale FDP wil zelfs dat het hele experiment voorlopig wordt stopgezet. Dat men niet tegen een abstimmung met de tankpistole kan. Maar dan men ook de moed hebben om een pauze te maken. Je kunt mensen niet met het tankpistool op de borst dwingen iets te kopen dat ze niet willen, zegt FDP-parlementslid Deuring. En zijn partijgenoot, de minister van Economische Zaken, moet vanmiddag de strijdende partijen op één lijn zien te krijgen. Als echte liberaal kiest hij misschien ook wel eerder voor de vrijheid van de automobilist dan voor het dictaat van de CO2-besparing. En ter geruststelling van de Nederlandse automobilist, bij u is er voorlopig geen E10. De grote oliemaatschappijen willen eerst even afwachten hoe het in andere landen afloopt. Een bijdrage van correspondent Wouter Meijer.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 De Woonbond krijgt veel klachten van woningzoekenden die geen huis meer kunnen huren. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor de meeste koophuizen of huurwoningen in de vrije sector. Europese regels verplichten woningcorporaties sinds kort om 90% van hun woningen te verhuren aan mensen die minder verdienen dan 33.500 euro. Er is vooral in de grote steden een woningtekort. Volgens de Woonbond moet de inkomensgrens omhoog, zodat meer mensen met een middeninkomen een huurhuis kunnen vinden.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 werd hier ook nog bijna vrijgesproken. Dus alles bij elkaar opgeteld, kiest Obama eieren voor zijn geld. De gedetineerden blijven voorlopig zitten waar ze zitten... en Guantanamo blijft open. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is ondertussen al zonnig, maar het is buiten nog wel fris. Op de meeste plaatsen vriest het nog licht. Alleen langs de westkust ligt de temperatuur al net iets boven nul. Nou, met de zon warmt de lucht snel op. Vanmiddag wordt het dan uiteindelijk 6 graden op de wadden tot 11 in Limburg. We kunnen vanmiddag ook nog genieten van de zon. en De luchten die zijn strak blauw, maar daar komt wel een einde aan. Het hoge drukgebied waar we dit mooie weer aan te danken hebben... trekt namelijk vandaag naar Oost-Europa weg. en Daardoor draait de wind geleidelijk naar het zuidwesten. Vanavond zien we dan al de bewolking geleidelijk toenemen. Morgen, woensdag, is het bewolkt en valt er dan af en toe een beetje regen. De zuidwestenwind die trekt morgen ook aan naar windkracht 5 tot 7. En dan wordt het dan wel wat zachter dan vandaag. De temperatuur die ligt morgen gemiddeld rond 9 graden. Ook de rest van de week blijft het licht wisselvallig door die westenwinden. Van tijd tot tijd valt er een beetje regen, maar er zijn soms ook zonnige perioden. En de temperatuur die ligt rond normale waarden voor de tijd van het jaar. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 31 files, goed voor 125 kilometer. In het zuiden is het uh, rustig vanwege de carnaval. En op dit moment staan de meeste files in de regio Amsterdam. Goed nieuws voor het verkeer op de A5, hoofdoprichting Haarlem... want de rijban is op dit moment vrijgegeven. Veel mensen zijn omgereden, daardoor is het extra druk op de A4 richting Amsterdam. Daar staat dus in en knopen de Nieuwe meer 22 kilometer. Op de A20 richting Gouden, daar is een Ongeluk gebeurt bij Vlaardingen-West. De linkerrijstrook is daar dicht en er staat een file van 8 kilometer. En ook een ongeluk op de A28, Hogeveen richting Zwolle. Daar staat het tussen Stapporst en de afrit nieuw leuzen 3 kilometer.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 Het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De oververhitte woningmarkt in China zorgt voor steeds meer sociale onrust in de steden. Premier Wen Jiabao beloofde afgelopen zaterdag... dat er de komende jaren 36 miljoen huizen zullen worden gebouwd. Speciaal voor de lage inkomens. Hij deed die belofte tijdens de opening van het jaarlijkse nationale volkscongres. Hoezeer de prijsstijgingen uit de hand zijn gelopen is goed te zien in Shanghai. Correspondent John Veldkamp nam daar een kijkje in de nieuwbouwwijk Pudong. Ik stap een kantoor in van een projectontwikkelaar. Wat is de naam? De Chinese naam is minqianhua Huacheng, en de Engelse naam is Tomorrow Flower City. De bloemenstad van morgen. Er staat een maquette in de gang. Die maquette laat een heel groot terrein zien. En op dat terrein staan allemaal prachtige appartementencomplexen met uh, allemaal begroeiingen. En ik zie een groot sportveld. Dit is een buitenwijk van Pudong. En om van hier naar de stad te komen kost je zeker een uur reistijd. Ze begonnen dus in september 2009 met de verkoop. Toen was uh, de gemiddelde prijs 11.000 yuan. Dat is ruim 1100 euro per vierkante meter. Nu is de prijs rond de 1800 euro per vierkante meter. En dat is een prijsstijging van 60% in anderhalf jaar tijd. Om de huizenmarkt te laten afkoelen is er een wet die zegt... mensen in Shanghai die hier van oudsher wonen... mogen niet meer dan twee appartementen hebben. En mensen die van buiten de stad komen... mogen niet meer dan één appartement hebben. Maar wat deze agent nu uitlegt... is dat als mensen per se meer appartementen willen hebben... dat ze dan gaan scheiden, dat ze dan vervolgens alle twee huizen kopen... en later weer samenkomen. Een huis is bezit en alleen bezit telt, want dat geeft de mensen zekerheid. Euh, jonge, getrouwde mensen zullen ook nooit een huis huren, dat is weggegooid geld. Voor veel jonge mannen is het belangrijk om een huis te hebben... zodat ze als ze een vriendinnetje krijgen kunnen laten zien... ik kan jou zekerheid bieden. Dus dat is een hele grote markt op dit moment. Ik huis is bezit en alleen bezit nu komen we binnen op braakliggend terrein. lopen over allemaal houten vlonders die uh, in de modder liggen. En voor mij liggen reuzen van wel 15 verdiepingen hoog. Gloednieuw. Er moeten slofjes aan om het mooie marmer niet vies te laten worden. En nu komen we het appartement binnen. Nou, het ziet er allemaal spik en span uit. Een uh, schattige kinderkamer, ruim balkon. Kleine, maar compacte zitkamer met eetgedeelte. Grote, ruime, ouderslaapkamer. En het is natuurlijk allemaal helemaal fancy ingericht om het extra aantrekkelijk te maken. Overal breedbeeldtelevisie aan de muur. Er komt nog een groep uh, bezichtigers binnen. Ja, wat vindt u ervan? Ja, het is heel klassiek. Het ziet er mooi uit. En de prijs, is 160.000 euro redelijk of is het te veel? Hij is een bijzonder veel. Nee hoor, dat ligt ruim binnen mijn budget. Maar voor veel mensen met een laag salaris, of de jongeren die pas een paar jaar werken, is 160.000 euro een fortuin. Uh, Jessica is 25, ze werkt in de logistieke dienstverlening. Wat is je salary? Een 48.000 RMB. Een kleine 5000 euro per jaar. En dat is helemaal geen slecht salaris voor iemand van 25 hier. Is het voor jou mogelijk om met dat salaris een huis te kopen? No, it's ab absolutely not. Nee, het is absoluut onmogelijk, zegt ze. De huisprijzen zijn echt veel te hoog. Zorgt het voor stress. Ja, het is. If you couldn't buy the house, even smaller house. Vaak wordt erover gepraat onder jonge mensen. En als je dan moet toegeven dat je geen huis kan kopen, dan voel je je eigenlijk heel erg arm en ongemakkelijk. Zoiets, dat is. Status. Ja, exactly. Many people. Nou, Jessica gelooft er helemaal niets van dat de prijzen van de huizen ooit omlaag zullen gaan in China. Ook niet door maatregelen van de overheid. Want vooral in de steden blijft er een enorme vraag. Dus voor mensen met een laag salaris ziet er somber uit Huizen zijn zeer duur in China, dus lastig aan te komen. U hoort een bijdrage van onze correspondent Joan Veldkamp. Het is twaalf minuten over half negen. Als u naar buiten kijkt, krijgt u misschien ook al de kriebels... ik had het gisteren, om de tuin in te gaan. Want de Nederlandse consument is fanatiek hoor, als het om ten nieren gaat. Aan tuinartikelen gaven we vorig jaar 4,1 miljard euro uit met z'n allen. En dat is slechts een fractie minder dan in het recordjaar 2009. En dat was, notabene, midden in de recessie. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging op zoek naar werkers in de tuin. En hij vond ze in een volkstuin tussen Den Haag en Wassenaar. De vlinderstruik wordt even teruggesnoeid. Maar ik leer altijd van als het nog vriest, nou heeft deze struik heeft wondjes. Ja, maar dat maakt niet uit. Deze, je hebt struiken en struiken. En een vlinderstruik is nou zo'n voorbeeld van een struik... die er heel goed tegen kan als je hem heel diep terugsnoeit. Ook als het nog eventueel wat gaat vriezen. Hij komt altijd terug. Fransje van Dorp, u bent van groei en bloei. Dus dat betekent echte fanatieke tuinierster. Nou, niet iedereen is helemaal fanatiek. We hebben grote verschillen tussen onze lezers. Er zijn ook lezers die het gewoon leuk vinden om af en toe wat in die tuin te doen. Nou heeft het de afgelopen nacht nog gevroren... Mag ik dan uh, alles doen in de tuin? Hangt er een beetje vanaf wat je wil doen. Kijk, als je zo'n laagje rijp op dat gras hebt liggen... zoals van de week het geval was... kun je beter gewoon even van dat gras afblijven. Gras is kwetsbaarder als er zo'n laagje rijp op zit. Wat mag er nog meer niet? Nog niet je lavendel heel diep gaan terugknippen, bijvoorbeeld. Hoewel het wel heel erg verleidelijk is nu, hè? Om ja. van alles in die tuin te gaan doen. Mensen krijgen de kriebels, hè? Ja. Kijk, je kunt ook al van alles in die tuin... Uh bekijken en ervan genieten in maart. Wat gaat u nu doen? Ja, ik ga nu toch een beetje opruimen en dat kan best. Ik vind dit allemaal een beetje rommel. Maar ja, ik ben niet echt een uh, tuin... Uh... Ja, wat is rommel? Hè? Kijk, voor de vogels is dat fantastisch... dat het hier de hele winter heeft gestaan. Je kan, je kan hier die zaden nog uitpeuteren... je kan een beetje scharrelen... je kan het ook wel in het najaar allemaal kaal gaan knippen. Maar het is fijner om dat nog even te laten staan. En nu kan je ook heel makkelijk... omdat het nou zo door en droog is... Dan kun je zo met de kun je alles in één moeite door afknippen. Misschien is het een beetje brutaal om te vragen... maar hoeveel geld heeft u vorig jaar nou uitgegeven aan tuinartikelen? Ik denk hooguit 200 euro. Misschien is dat zelfs nog te veel. Uh, als je een plantje koopt, ben je meestal maar een paar euro kwijt. Als je een plantje zelf zaait, dan kost het, dan kost het bijna helemaal niks. Dus zolang je... Planten dat is ook een van de leuke dingen van tuinieren, vind ik. Je kunt met heel weinig geld kun je de prachtigste tuinen maken. Daar heb je eigenlijk helemaal niet een dikke portemonnee voor nodig. Maar snapt u dat de omzet van die tuinbranche zo hoog is gebleven de afgelopen jaren? Om, juist omdat het, uh, het niet zo duur is, denk ik dat het kopen van vaste planten... niet zo heel veel te maken heeft met, uh, met die conjunctuur. En ik ja. denk dat ook steeds meer mensen ontdekken dat uh, bezig zijn in de tuin... Uh, heel erg ontspannend is, dat je ervan uitrust, dat je, dat je even alles van je afzet. Ik erger me altijd dood aan het onkruid. Je kunt natuurlijk ook ophouden om je ontzettend te ergeren. Okay. Wie zegt dat een tuin altijd spik en span en ontzettend netjes moet zijn? Dat leg je jezelf op. Waarom laat je je gek maken? Dat hoeft helemaal niet. Mag ik u wat vragen? Wat zegt u nou? Ik ben een leek. U bent een leek op tuingebied, ja, maar u heeft wel een... Uh... Een schoffel in uw handen, hè? We gaan een beetje schoonmaken, hè? Het is het eind van de winter. Begin van het voorjaar. En dan gaan we zaaien. Wind? Nou, nou in ieder geval sla. Bietjes. Die sla die doet het hier fantastisch goed. Echt waar, het is uh, goede grond ervoor. Andijvie. Moet u de hele zomer sla en andijvie eten? Sla, andijvie, maar we wisselen dat af, hoor. Met pasta's en uh, andere zaken. Hoeveel uurtjes per week bent u hier nou te vinden? Uh, vanaf nu, zeg maar, uh, drie middagen in de week. U heeft er echt lol in. Ja, we zijn met pensioen, dus uh, je moet toch een beetje bezig blijven. Ja, ja het is leuk werk. De insecten die je de zomer ziet, de vlinders, solitaire bijtjes, padden. Waarom zou je een tuin vol leggen met tegels bijvoorbeeld? Zet er planten in. Amerikaanse acteur Charlie Sheen maakt het steeds bonter voor zover dat nog gaat. Hij is nu op staande voet ontslagen door Warner Brothers. Ondertussen is hij op internet, Charlie Sheen, wel een hit. Eerste verkeersinformatie bij de AWB John Sahoka. 36 files goed voor 138 kilometer. De meeste files staan in de regio Amsterdam. Goed nieuws voor het verkeer op de A5 richting Haarlem. Want de A5 is weer open. Omrijden zorgen wel voor extra druk op de A4 richting Amsterdam. Bij Burgerveen 5 kilometer. Verdrop nog eens een keer 5-10 kilometer. Tussen Hoofddorp en Kloopen Nieuwe meer. De regio Rotterdam is het misgegaan op de A20 richting Gouda. Daar is een ongeluk gebeurd bij Maasluis. Er staat inmiddels 8 kilometer. En bij Maasluis is de linkerijst Dicht. En ook een opvallende file door een ongeluk op de A28. Hogeveen richting Zwolle. Daar staat tussen de wijk en afrit Nieuwleuzen vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 13 minuten voor 9. Wij gaan weer even naar Mark Robin Visser. Die uh, misschien nog niet gegeten heeft vanochtend. Kan ik me zo voorstellen. Ben je solidair met je leidend voorwerp? Nou, ik ben in ieder geval, als ik in zicht ben van de leerlingen hier op het Johannes Fontanus College... dan ben ik solidair. Ik zorg ervoor dat ze mij niet zien eten, want dat zal wel heel erg gemeen zijn. Ja, nogal, ja. Jij hebt trouwens een kauwgumpje in je mond. Ja, dat klopt. Dat dat mag ons... mag uh, dat? Ja, eigen, ja, suikervrij mag wel. Ik ga even naar uh, de rector. Meneer Ridder, mag zij een kauwgom kouwen? Uh, als ze dat uh, op een nette wijze doet, dan mag dat, ja. Maar... Nette wijze? Ja, nee, maar ze doet het heel... Ja, ja, we houden niet zo van smakken. Nee, maar er is tegen de leerlingen wel gezegd gisteren bij de start van de actie. Pas op met kauwgom, want het wekt juist eetlust op. Oh jee. Ja, en daar gaat het allemaal om. Ze doen hier namelijk op deze school mee met de actie Zip Your Lip. 24 uur vasten voor het goede doel. En dames, het goede doel, kunnen jullie dat even vertellen aan mij? Ja, voor World Vision. En dat gaat dan naar Afrika, dat geldt dus. Het geld, het gaat om geld. Ja, we, we hadden geld om. Hoeveel geld hebben jullie tot nu toe bij elkaar gescharreld? Ongeveer 42.000 euro. Ik heb van World Vision, dat is een, een uh, hulporganisatie die al uh, een jaar of twintig deze actie in Nederland organiseert, gehoord dat ze landelijk gaan voor een half miljoen. En daar doen jullie... Ook al jaren aan mee aan deze actie, hè, meneer Ridder? Ja, ik heb net nog even contact gehad met uh, degene die uh, de actie gestart heeft. Uh, dat is de heer Piet Looy met nog een aantal andere collega's. Hij vermoedt uh, dat dat een jaar of twaalf geleden is. En dat zou best eens kunnen kloppen. En ik moet zeggen dat het eigenlijk van jaar tot jaar steeds uh, verder is toegenomen. Gegroeid, aantal, opbrengst enzovoort. Vannacht hier, hebben jullie hier de nacht doorgebracht. Er is een radiostation. Daar ga ik straks ook even naartoe. Want er wordt hier radio gemaakt. En ik heb gehoord dat er gisteren ook nog bekende, bekende mensen waren. Ja, dat klopt. Uh, Ruud de Wild was er. Ja. En uh, vanmiddag om één uur gaan ze weer uitzenden, volgens mij. Ja. Nou, ik, uh, ik ga daar straks eens eventjes kijken. En ondertussen zijn jullie hier de posters uh, aan het Hopbanger veel succes. En ondertussen ook nog naar de les. Dat is nog wel een beetje vervelend eigenlijk. Ja, maar het moet wel. Op een lege maag. Ja, klopt. Sterkte ermee. Meneer Ridder, succes met al die hongerige leerlingen. Doe, zipt u zelf ook uw lip? Uh, ik zip mijn lip uh, in het belang van de school niet. dit. Oh. Nee. Er nee. moet iemand toezicht houden. Er moet iemand toezicht houden. wel netjes gekoud op de koude. Uh, er Het netjes gekoud wordt En ik moet zeggen, ik heb het nu een paar minuten staan bekijken. Ze doet het keurig. Het is hier keurig in Barneveld. Groeten uit Barneveld. Dan gaan we naar de banken en de huisjesmelkers. Het blijkt zo te zijn dat banken huisjesmelkers helpen met criminele activiteiten. Zoals illegale verhuur en hennepteelt door ze hypotheken te vertrekken. Daar dragen ze bij aan verloedering in de wijken. Dat zegt althans Hamid Karakous, huiswethouder in Rotterdam. In een brief vraagt hij nu het kabinet om hulp.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 Eh, omdat ze dus daar geen risico in lopen. Want eh, meestal is de hypotheek weer gewaarborgd via nationale hypotheekgarantie. Dus als er eh, iets verkeerd gaat of het wordt onder de prijzen verkocht... Draait de belastingbetaler ervoor op? Dan draait inderdaad de belastingbetaler ervoor op. Want eigenlijk maakt zo'n bank zich dan ook een beetje medeschuldig aan die criminele activiteiten.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 Rotterdamse wethouder Karakus en Henrik Willem sprak met hem. Rotterdam wil huisjesmelkers die herhaaldelijk de fout ingaan een verhuurverbod opleggen of zelfs de panden via de rechter ontnemen, maar eerst moet het kabinet dus daarvoor de wet gaan aanpassen. Now another man in a lot of trouble at the moment is Charlie Sheen. Charlie Sheen. Charlie Sheen. Charlie Sheen is apparently it again. There's my life. Deal with it. Oh wait, can't process it. Losers winning. Ja. Hollywood heeft er een nieuwe dorpsgeek bij, Charlie Sheen. De soop rond zijn persoon speelt al een tijdje. Openbaar dronkenschap, mishandeling, drugsfeestjes met prostituees... en ga zo maar door. Maar nu heeft hij nog een nieuw dieptepunt bereikt... Of sterrenstatus, afhankelijk aan wie je het vraagt. Nadat hij uh, na een drugsfeestje met te veel cocaïne ruzie maakt... met een producer van zijn televisieshow, Two and a Half Men... wordt hij geschorst. En dan gaat hij op mediatour. Tijdens de interviews die hij geeft slaat Sheen Wartaal uit. Zelfs soms zo idioot dat de interviewer eigenlijk maar één vraag kan stellen. Are you on anything right now? Are you no on any drugs right I now? Bent u high? Vraagt de interviewer van ABC aan Charlie Sheen. Hij ontkent dat, maar komt vervolgens met wat uh, ontsame hangende waardel. Hij zou een huurmoordenaar zijn van het Vaticaan. You're dealing with a Vatican assassin. Sorry. What does that mean? You're wondering. What ever is this joke? People take everything so literally. How about I tell them I'm a, I'm a, I'm a, I'm a high priest, uh, Vatican assassin, warlock. Dus. Gewoon een grapje al, dus de acteur. Hij ik wat. Terwijl de interviewer schapachtig lacht. Ik ben eigenlijk de hoge priester, huurmoordenaar van het Vaticaan. Maar die grapjes van Sheen en natuurlijk de mishandeling, de ruzies, het alcoholmisbruik en de drugsfeestjes... zorgden er wel voor dat Sheen zijn baan kwijtraakte. Met die alleen nog eerst nog geschorst, nu is de tv-show Two and a Half Men geschrapt. Of zoals Jay Leno het zegt. Overnight, prices went up six and a half cents. And overnight on CBS programming went down two and a half men. Two and a half men. De Britse krant The Guardian is intussen aan de slag gegaan... met de uitspraken van Sheen. Of zijn het toch quotes van de libische leider Gaddafi... tijdens zijn woedende toespraak van vorige week? Charlie Sheen versus Muammar Gaddafi. Whose line is it anyway? Nou, raad u mee, van wie is de volgende uitspraak? I've defeated this earthworm with my words. Imagine what I would have done with my fire-breathing fists. Ja, ik heb deze worm verslagen met woorden. Stel je voor wat ik met mijn vuurspuwende vuisten kan doen... No? Charlie Sheen. In de New York Times schreef, uh, die schreef het nieuwe werkwoord. Charlie Sheening. Hey, dat betekent heel erg dronken worden. Uh, het ligt subtiel, want volgens de krant staat. Uh, to poelen Sheen voor jezelf verdedigen in de media. Ja, en natuurlijk is Sheen een hit op YouTube. Alle interviews zijn er te vinden. Alle verwijzingen naar cabaretiers die er grapjes over maken. Um, het leukste zijn toch de mash-ups waar de echte uitspraken van Sheen op muziek zijn gezet? To quote the great Alan Iverson. <laughs> you know what's coming. Come on, guys. I'm talking about practice. I oh, got yeah, magic on my fingertips, so I have real fame. They have nothing. I missed the practice. Look at me. Yeah. I'm gonna freaking rock star from Mars, and we are, I don't know, winning. Every second, the uh, win win winning. Oh my god. We are winning. Drug test online. Oh wait, can't process ja, yeah, Charlie Sheen dus, uh, nog één keer. Ik heb deze worm verslagen met woorden. Stel je voor wat ik met mijn spuwende <laughs> vuisten kan doen. Nou, ik hoop dat het goed met hem gaat. Ja, precies. U kunt er trouwens meer over lezen over Charlie Sheen via nos.nl. Even doorklikken en dan komt u vanzelf op de pagina die aan de acteur is gewijd. Na negen uur in het Radio 1 journaal hebben we het weer over Libië... en over de no-fly zone en over de e vliegtuigen die inmiddels het luchtruim daar in de gaten houden. Acties van de Verenigde Staten en de NAVO zijn misschien wel aanstaande. We hebben het erover met Frank van Kappen. generaal buitendienst... en lid van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag.